Uur. Dit is even de jong met het NOS-journaal. Er komt een verplichte quarantaine voor mensen van wie uit bron- en contactonderzoek blijkt dat ze besmet kunnen zijn met het coronavirus. Ook moeten mensen die afkomstig zijn uit landen waarvan het reisadvies op oranje staat verplicht in quarantaine. Dat heeft minister De Jonge laten weten aan de Tweede Kamer. De regeling gaat zo snel mogelijk in. De verplichting wordt ingesteld omdat GGD's melden dat mensen niet goed meewerken met het onderzoek. De jongen wil verder mensen die in risicogebieden zijn geweest verplichten om mee te werken aan een bron- en contactonderzoek. Maar dat moet nog wettelijk geregeld worden. Bij de herdenking van de verwoestende explosie in Beirut... heeft de menigte brandweermannen op de schouders gehezen. Door de ontploffing van 2750 ton ammoniumnitraat... kwamen zo'n 200 mensen om het leven... en werd een flink deel van de stad verwoest. De krater heeft een doorsnede van zeker 100 meter. In de nasleep van de ramp zouden documenten boven water zijn gekomen... waaruit blijkt dat Libanese topfunctionarissen... wisten dat het ammoniumnitraat midden in Beirut... vlak bij woonwijken, lag opgeslagen... en dat ze er niet...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 Bobby Jasper met zijn kwartet en het nummer 7-up. Bobby Jasper is een uh, Belgische uh, fluitist en tenorsaxofonist. Hij is geboren in Luik, heeft uh, piano gespeeld vanaf, zi vanaf zijn 11e... en is vanaf zijn 16e in de clarinet gaan spelen. Hij kwam aan het einde van de Tweede Wereldoorlog... in contact met het Amerikaanse leger... is met hun gaan uh, spelen in uh, Duitsland... en is toen een carrière gaan opbouwen in Parijs...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 I'm sorry.